De winst van luchtvaartmaatschappij Air France KLM is afgelopen zomer flink gestegen. Vorig jaar werd in het derde kwartaal 14 miljoen euro winst geboekt. Dit jaar was het 306 miljoen. De winststijging komt vooral doordat er meer passagiers zijn vervoerd. In het vrachtvervoer gaat het nog altijd slecht, zegt de luchtvaartmaatschappij. Door de zwakke wereldeconomie en de hevige concurrentie werd er minder vracht vervoerd. Air France KLM handhaaft de verwachting dat het over heel 2012 beter zal gaan dan in 2011. In Birma is voor het zesde jaar op rij meer opium geproduceerd dan het jaar ervoor. Opium is een grondstof voor onder meer heroïne. De toename wordt veroorzaakt door een groeiende vraag naar heroïne in Azië, zegt de VN in een verslag. Opium wordt gewonnen uit de papaverplant. De hoeveelheid landbouwgrond die in Birma voor de papaver teelt wordt gebruikt, is vorig jaar met meer dan een kwart toegenomen. Birma is de op één na grootste opiumproducent ter wereld, na Afghanistan.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 De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 tips opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten... in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Omdat een aantal zich niet vrijwillig hebben gemeld... werden ze nu duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. De science fiction films van Star Wars krijgen een vervolg. Er komt een nieuwe trilogie. De eerste deel daarvan komt uit in 2015. Dat werd duidelijk bij de bekendmaking van het nieuws dat Lucasfilm, de maatschappij van de Star Wars films, wordt overgenomen door Walt Disney. En dan het weer nog. Wolkenvelden en zonnige perioden blijft droog en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Morgen meer wind, in de loop van de dag regen en het wordt een graad of 10. Aan de verkeersinformatie. Er staat nog 60 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Er staan files door ongelukken op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Leidsendam 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat van Knopenten de Nieuwe Meer 5 kilometer. Door een ongeluk op de Ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Amstel Business Park staat nog 8 kilometer. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. Voor de Van Brien-Noordbrug staat drie kilometer, de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht-Gorkum is nog steeds dicht tussen Knoopert-Everdingen en Noorderloos na een ongeluk. Maar de weg kan elk moment weer opengaan. Er staat nog wel een lange file van mensen die moeten omrijden. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Everdingen zeven kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Die inkomensafhankelijke zorgpremie uit het regeerakkoord... is nivellerender dan uh, kabinet Den El. Het zijn niet de woorden van een Kamerlid uit de oppositie... maar van VVD-prominent Hans Wiegel. Zojuist uitgesproken in het Radio 1-journaal. Volgens Wiegel hebben Rutte en Blok niet goed opgelet... tijdens de onderhandelingen. U hoort daar straks meer over. Eerst naar cijfers van Air France Kalem. Ja, afgelopen zomer heeft de luchtvaartmaatschappij het beter gedaan dan een jaar geleden. De winst maakte een sprong van 14 miljoen euro toen naar 306 miljoen het afgelopen kwartaal. Peter van der Meerschout van de economie-redactie heeft naar die cijfers gekeken. Ja. Peter, ja, is het goed te noemen? Uh, nou, het is in ieder geval een, een, een enorme stijging. En um, vooral als je kijkt naar waar het eigenlijk vorig jaar vandaan kwam... dat ze zo uh, 14 miljoen maar, tussen aanleidingstekens, uh, winst hebben gemaakt. Kijk, toen hadden ze uh, minder passagiers... omdat er een hoop onrust was in het Midden-Oosten. Dus er werd minder die kant uit gevlogen. En um, de, de nasleep van de tsunami in Japan had ook nog een uh, effect op de, op de cijfers. <coughs> Daarnaast hogere uh, personeelskosten. Ze hadden hun brandstof uh, verkeerd, eigenlijk te duur ingekocht. En deze zomer is er gewoon wat meer gevlogen. Er is meer gevlogen, de kosten waren uh, wat beter ook uh, te beheersen. Die reorganisatie die ze vorig jaar hebben aangekondigd... die begint als een eerste vruchten af te werpen. Vooral aan de kant van uh, Air France. -KLM. Ja, en, sorry, aan de kant van Air France. En dat zie je dus nu terug bij, uh, uh, bij deze kwartaalresultaten. De derde kwartaalresultaten, je zei het net ook al... daar valt dus precies midden in de zomer. En dat is altijd de sterkste kwartaal van KLM. Hey, niet overal maar... binnen Air France-KLM gaat het goed. Hè, want wij begrijpen nee. dat uh, bij het vrachtvervoer... Uh, dalen de inkomsten te zien zijn. Heeft dat nou direct te maken met de wereldwijde crisis? Ja, dat heeft daarmee te maken. Er is uh, overcapaciteit dus Er zijn eigenlijk te veel vrachtvliegtuigen beschikbaar. En er is eigenlijk te weinig vraag naar uh, vervoer. En er, wordt gewoon, uh, er worden te weinig goederen rondgestuurd over de hele wereld. En dat betekent dus dat die prijzen onder druk staan. Daar heeft KLM car Cargo heeft daar last van. En dat je ziet dat ook terug. in de omzet, de omzet daalt uh, op, de, op de vracht zo'n beetje 6, 7 procent. Dat is heel veel. Goed, dus goede resultaten. Aan de andere kant zijn er inderdaad berichten... maar die zijn niet bevestigd door KLM over ontslagen. Wat doet dat met de koers? ja, de, die berichten waar jij het nu over hebt... die ook in de krant staan dat er mogelijk nog 1300 mensen... hun baan zouden verliezen bij KLM. Uh, dat is iets wat, uh, wat, waarvan de KLM zegt dat cijfer, dat kennen wij niet. Afgelopen maandag is er een overleg geweest... voor een nieuwe CEO tussen bonden en KLM. En toen hebben ze dat overleg opgeschort. En de bonden zouden dit nu gezegd hebben... en hebben rondgetoeterd dat er mogelijk nog 1300 mensen zouden verdwijnen. KLM zegt daar weten we verder niks van. We hebben een reorganisatie afgesproken. En uh, bij uh, Air France vallen de meeste klappen. Wij proberen hier de KLM, de family together te houden. Je weet van dat mooie blauwe gevoel. En uh, De bonden, die, uh, nou goed, daar hoor ik zo meteen op van... waar zijn nu die 1300 op hebben gebaseerd en of dat het klopt. Ondertussen, want de, de, de cijfers van KLM die vallen goed hoor bij, uh, bij beleggers. Het aandeel dat uh, opende net 6 hoger staat nu op 6,30 euro. Overigens, de hele AIX die gaat uh, lichtjes omhoog met 0,11 En de cijfers van KLM waren ook gewoon beter dan verwacht door analisten. Peter, het gaat over de cijfers van Air France KLM. We gaan het hebben over eh, mosselen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft namelijk mosselhandelaar Prins en Dingemansen uit Ierske een dwangsom van 80.000 euro opgelegd. In België zijn zo'n 100 mensen, meer dan 100 mensen, ziek geworden van mosselen van Prinsen en Dingemansen. Maar het bedrijf weigert besmette exemplaren uit de handel te halen. We hebben contact met Benno Brugink, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen wat er mis is met die mosselen? Nou, daar zit een, een, uh, daar zit een marine biotoxines op. Dat is dus een giftige stof die door algen wordt afgegeven en waar mensen mistelijk, en ernst, mistelijk van worden en ernstig diarree van krijgen. En die hebben, uh, wat voor mensen zijn er besmet geraakt? In België, uh, weet in België was het een verzorgingshuis. Dus ja, er ja. zijn uh, meer dan 100 uh, wat oudere mensen geweest. Maar het maakt niet zoveel uit of je nou oud of niet oud bent. Ziek worden blijft vervelend. Ja, dus... maar het kan zijn als je wat ouder bent dat, je, dat het misschien ook gevaarlijk kan zijn. Of is dat in dit, in dit geval niet zo? Uh, in dit geval zijn, zijn er geen ziekenhuisopnames geweest. Maar uh, misselijkheid en diarree, dat zijn gewoon ernstige ziekteverschijnselen. Ja, dus u vindt, uh, ware autoriteit vindt dat die uit de handel moeten, die mosselen? En dat is zo die partij uit Ierland die is voor een deel is naar uh, België gegaan. Dat is dus niet via uh, bedrijf gegaan, maar voor een deel is in Nederland terechtgekomen. Ja. En die spullen willen wij gewoon uit de handel hebben. En dat kan ook. Is dat te doen logistiek? Dat is te doen als het bedrijf meewerkt. Hoe komt het dat het bedrijf niet meewerkt? Wat verklaren ze daar zelf over tegen u? Uh, uh, uh, Zij zien de ernst van de situatie zo niet in. En zij vinden dat zij de, de informatie niet aan ons hoeven te verschaffen. En ja, op dat moment worden wij dan, omdat wij toch verantwoordelijk ervoor zijn... dat er in, in Nederland geen mensen ziek worden van deze giftige stoffen... worden wij gedwongen om daar een uh, dwangsom op, uit, uh, op, op te leggen. En u heeft al wel uitgezocht uh, of het bedrijf gelijk heeft of niet? Of, of, of, of ze zich eraan moeten houden? Het, natuurlijk moeten ze zich eraan houden, dat hoef ik niet uit te zoeken. Nee? Gewoon, dat, sorry, dus u de staat hier in ja. ja. En u weet ook zeker dat het aan die mosselen ligt... en niet omdat ze een dagje te lang open hebben gestaan in dat verzorgingshuis? Dat wordt daar nog uitgezocht, maar met dit soort dingen kun je niet zeggen... maar dan wachten we daar eventjes op. Want in de tussentijd kunnen er in mensen, in, als het dus wel de mosselen zijn... de verdachte mosselen, dan kunnen ze, in Nederland mensen ziek worden. En dat vind ik niet... Ja, even. Dit is wel opmerken, want u heeft nog geen verband geconstateerd tussen het een en het ander. Dus kennelijk Jawel, wij wel. Wel, We hebben een verband aha. geconstateerd tussen moslims die uit Ierland komen, ja? die in een verzorgingshuis terecht zijn gekomen, waar meer dan 100 mensen na het eten ervan ziek zijn geworden. Ja. En wij hebben geconstateerd dat een deel van die mosselen via een andere route bij Prins en Dingenmans terecht is gekomen. Dan is het toch niet eenvoudiger om ze terug te halen en geen risico's te nemen? Nou ja, ik bedoel, u heeft ook, ja dat is misschien niet helemaal smaak, maar in de poep geroerd. U weet zeker dat deze mensen inderdaad die mosselen hebben. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij voorkomen dat mensen ziek worden. En als er zulke sterke aanwijzingen zijn, dan is er niets wat in de weg staat van het terughalen van deze in Nederland. Nou ja, het lijkt mij dat als het bedrijf later kan aantonen dat het niet het die mosselen waren, dan kunnen ze misschien, uh, dan moeten ze die dwangsom uh, terugkrijgen. Snapt u? Nee, maar die dwangsom hebben ze nog helemaal niet betaald. Nee, als maar... ze gewoon meewerken, dan krijgen ze die boete. Uiteindelijk, ja. ja. U eigenlijk er een te beetje te geïrriteerd doen. van, of niet, van deze nee, hoor. situatie? Nee, nee, hoor. dat idee krijg ik? Nee hoor. Oh. Maar u, u snapt het, denk ik, niet helemaal. hè, Waarom dit bedrijf niet meewerkt? Nee. Inmiddels hebben ze overigens gisteravond aangekondigd wel mee te zullen werken. Oh. Nou, nou. is dan opgelost? Dat is geregeld, toch? Oh, dat afhankelijk van wat er uitkomt vandaag Zij is goed geregeld, ja. Nou, dat en is wel goed. Ja. Heel goed. Dank, Ben op woordvoerder okay. van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Oké. Okay. Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Dan gaat het even niet over Romney en Obama, maar over Sandy. Althans, partijen hebben de campagne even stilgelegd... maar met nog een kleine week te gaan tot Amerikaanse presidentsverkiezingen... proberen Obama en Romney toch wel hun voordeel te halen uit die storm. Welke kandidaat lukt dat nou het beste? Op het eerste gezicht heeft Obama het grootste voordeel. Hij kan u tonen dat hij als president het land kan troosten. Uh, our thoughts and prayers go out to all the families who've lost loved ones. Uh, there have been as a of Sandy. We zijn in onze gebeden en gedachten bij de families die slachtoffers betreuren. Obama kan zich ook een resoluut crisismanager tonen. Uh, any unmet need that is identified, we are responding to it as quickly as possible. And I told the mayors and the governors: uh, if they're getting no. Als er ook maar iets is waaraan gebrek is, dan zal de regering daarvoor zorgen. En als je ergens nee krijgt, heb ik gezegd tegen de gouverneurs en de burgemeesters... dan kan je mij persoonlijk bellen in het Witte Huis, zegt Obama... die een bliksembezoek brengt aan het Rode Kruis in Washington. Deze beelden zijn minstens zo effectief als campagnevoeren. Maar de president heeft ook een nadeel. De storm verstoort het vervroegde stemmen. En dat is heel belangrijk voor Obama. Die early vote was in 2008 een belangrijk deel van zijn overwinning. Romney ondertussen heeft zijn campagne omgebogen in een inzamelingsactie voor ook het Rode Kruis. Hij lot of people that will still be looking for goods even though we've gathered these things as you know, but I I I know that one of the things I've learned in life is that you you make the difference you can. Bedankt die mensen in Dayton in Ohio dat ze levensmiddelen hebben ingekocht die de Romney campagne dan zal afleveren in New Jersey. Dat is een van de staten waar Sandy het ergst heeft huisgehouden. Toch, de Republikein heeft niet alleen maar baat bij Sandy. Na deze Rode Kruis campagnebijeenkomst krijgt de Republikein vervelende vragen. Governor, Gaat u als president FEMA opheffen het ministerie van noodtoestanden? Zo vraagt een verslaggever. Hij geeft geen antwoord. De pers herinnert hierom niet aan een opmerking die hij maakte tijdens de voorverkiezingen dat het Federaal Emergency Management Agency maar beter kan verdwijnen en dat het geld naar de staten moet. even private sector, even En eigenlijk zou die noodhulp best geprivatiseerd kunnen worden, zegt de presidentskandidaat dan. De Romney-campagne heeft gisteren snel in een schriftelijke mededeling laten weten... ...FEMA niet te willen opheffen. Maar de democraten, ze laten deze bal natuurlijk niet liggen. Really, uh, Het in in Katrina in in fundamentele verschil tussen de twee partijen is dat de Republikeinen vinden dat je ook in crises als deze vooral op jezelf moet vertrouwen. Dat heeft Katrina wel bewezen, zegt de democratische stratege Julian Epstein die nog even het late antwoord van president Bush... op de ramp in New Orleans in 2005 in herinnering haalt. Geen goed onderwerp voor Romney. Kortom, Sandy is politiek even gevaarlijk als voordelig. En welke kandidaat het meeste last heeft van de storm? Dat is een vraag die is fijn voor analisten... maar is eigenlijk niet te beantwoorden. Tenminste, niet nu. Zo dadelijk. Um, dan hoort u meer over... Um, ja, iets... Het verkeer. En <laughs> Dit was een bijdrage van Westwood ja, New We, dat we dat gaan nu even. naar Hans over. Zullen we ja. dat doen? Ja, wat is vandaag. voor? Ja, zo is dat. Ja, ik moest even zoeken. Sorry hoor. Hans Breukhoven, eigenaar en oprichter van Winkelketen Free Recordshop. Shop. Het is uh, na 40 jaar <laughs> ook de laatste dag dat hij algemeen directeur is. Oh? Ja, hij doet een stapje terug. <laughs> dat is een mooi moment. Voor verslaggever Jeroen is om samen met de zakenman eens terug te kijken op zijn pieken en zijn dalen. Toen u acht jaar was... Werd er wel eens gevraagd, Hansje, wat wil je worden? Zou zei u dan? Ja, ik had één doelstelling, dat was miljonair worden. En dat het uiteindelijk. Want ik wou eigenlijk. Ik verzamel heel sterk postzegels. Dus ik wilde eigenlijk een postzegelwinkel beginnen. En dacht daar mijn toekomst in te zien. Nou, dat is er nooit geworden. Nou, uiteindelijk heb ik mijn gevoel, mijn hoopje gevolgd. En is het muziek geworden. Ook een oud citaat van u: Miljonairschap is iets wat je kunt afdwingen. Je kan in het leven niet zoveel afdwingen, maar ik geloof wel. Als je iets echt wil en je gaat er echt voor, dan lukt dat meestal wel. Als je er echt voor gaat, dan. Uh... Ik heb het altijd aan een topman willen vragen. Hè? Nou, daar komt hij. Wat moet een mens nou met zoveel geld? Ja, wat, wat moet je met geld? Uh, als je mij nu vraagt wat staat op je bankrekening, dan heb ik echt geen idee. En dan nou jok ik niet tegen je. Quote denkt. Een miljoentje of tachtig. Ja, Quote denkt wel veel. Ik doe daar geen uitspraken over. Maar in elk geval, het klopt niet wat Quote zegt. Maar je gezondheid is de alle, allergrootste rijkdom die je kan hebben. Het is prettige leven als je een paar schoenen kan kopen. en niet hoeft te kijken wat die kosten. Dat zie ik dan bij de kassa wel. Dat is een prettig gevoel, dat moet ik eerlijk zeggen. Geld is leuk. Ja, hartstikke leuk. En een mooi huis en een leuke auto. Het zijn allemaal leuke dingetjes die het leven een stukje leuker maken. Zonder geld kan je ook heel erg gelukkig zijn. Hoor. Dat weet ik zeker. Bent u nou een wilde zakenman? Ik zeg wel eens, als ik een boek zou schrijven... dan zou, ik, zou dat een boek zijn over alle dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar ik heb heel wat verkeerd gedaan. Maar als je nooit wat doet, kan je ook nooit wat verkeerd doen natuurlijk. Dus ik heb heel wat mislukte avonturen op mijn naam staan. U wilde eigenlijk heel Europa veroveren, Duitsland, Noorwegen, Finland, ja. België. Ja, dat klopt. Dus uh, het een lukt en het ander niet. Maar als je in één land succesvol bent... Ik wil niet zeggen dat je dat in een ander land ook al zijn. De cultuur, er zijn zoveel andere dingen. En ik waarschuw uh, toch ook jonge ondernemers vaak. die dan succesvol zijn in Nederland. en dan internationale plannen hebben. Dus ik zeg, jongens, wees voorzichtig, want het is ineens een stuk moeilijker. Die beursgang, dat was het ook niet. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar het ging op de duur op mijn nek zitten. En op die beurs was ik niet meer vrij. Het, het, het, het werd beklemmend. Je moet je overal maar verantwoorden. Je moest altijd maar alles doorgeven. En dat was niet altijd even prettig. En het kostte heel veel tijd, Jeroen. Je was heel veel met analisten, met banken... met toespraken bezig, met lezingen, met investeerders. Dat vind ik ook zonde van mijn tijd. Nog een fout. U had voor een prikkie bol.com kunnen kopen, ooit. Ja, ja, ja. 2001. Ja, ik niet alleen. He. Ze liep er echt mee uh, te leuren toen. Je moet niet vergeten, het was in het midden van de toen... uiteenspattende internetbubbel in 2001... Bol had inmiddels uh, 120 miljoen Duitse marken verlies gemaakt. Dat was van Bettelsman. En ook de voorspellingen waren nog steeds dat het geen winst ging maken. Dus ik heb gezegd, die anderhalf miljoen euro. Dat is me niet waarheid, ik doe het niet. En... Als je alles van tevoren weet... Ja, ja achteraf is het allemaal... Uh, spijt is wat een koe uitscheid, heb ze Rotterdams. Maar dat mag niet over de radio. Terugkijkend, is dit een mooi uh, jongensboek. We hebben een ontzettend leuke tijd gehad. Een heerlijk gezin. De nadruk ligt op dit ogenblik in de media vaak op de negatieve dingen... die er ook in mijn gezin gebeurd zijn. Ondanks dat, ik heb gelukkig vier kinderen die wel op het goede pad zitten. Eén is van het pad afgeraakt. Achter is een score van 80% van de vijf. En, en ik heb de leukste ex van Nederland, dat mag ik ook zeggen. En u blijft nog een beetje werken, want alleen skiën, dat is ook niet alles. <laughs> ik doe het wel graag. Eén week per maand, de hele winter, sta ik op de latten. Hans Brughoven was dat. Hij heeft nog veel meer te vertellen. Uh, dat hele interview kunt u horen op nos.nl. Maar straks... Goed gedaan. Wiegel noemt het regeerakkoord nivellerender dan Den El. Flinke kritiek dus. Zou maar eens horen wat uh, Joost Vullings daar verder over te melden. heeft eerst naar de verkeersinformatie. We zijn benieuwd, uiteraard F.M. Gerritse, hoe het inmiddels gaat op de A27. Nog steeds niet goed, Lara. Er zou rond 9 uur weer open gaan die A27. Maar de rijbaan is nog steeds dicht op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Knoopert everdingen en Lexmond. En er staan nog wat lange files bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost. In beide richtingen, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik kon de hele morgen Mark-Robin Visser horen vanuit amsterdam Osdorp in het tentenkamp waar zo'n 60 uitgeprocedeerde asielzoekers zitten. Er is op zich nog uh, wat voedsel in de voedseltent. Er, er stil is some food, hè, inside? Yeah, food, uh, yeah, inside yeah. Ja, een beetje food, ja, inside. Maar niet echt veel meer. Er liggen nog steeds uh, mensen in tenten hier te slapen. Er zijn hier 60 tot 70, uh, ja, wat wij dan noemen, illegale... die hier al sinds meer dan een maand in uh, dit tentenkamp in Osdorp zitten. De tentenkamp bevindt zich op het terrein van een soort buurtgebouw waarvan ik vanochtend al heb vastgesteld dat het grootste gedeelte daarvan leeg staat. En dat maakt het eigenlijk natuurlijk extra cynisch. Maar zojuist is er een meneer gekomen en die weet meer van dit gebouw. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. U bent? Ik ben meneer van Klooster. Meneer van Klooster. Ja. En, en ik, u bent van ik, dit gebouw? Ik ben het bedrijf BCO. Wat is dat? BCO Buurtcentrum Mosdorp. Dat is... Uh, een, uh, een centrum waar dus, uh, mensen komen die problemen hebben. Ja. en die dan bij ons terecht kunnen. Nou, deze mensen hier hebben problemen genoeg, zou ik denken. Ja, deze mensen hebben de mogelijkheid. als ze vandaag meewerken met die uitzettingsprocedure. dat ze dus van, vanavond nog onderdak hebben, warmte hebben, eten hebben drinken hebben, ja. sanitaire ja. voorzieningen hebben. Maar deze mensen komen uit Somalië, uh, Ethiopië. Dat zijn gebieden, dat zijn oorlogsgebieden die zeggen mijn land is niet veilig. Ja. Ik wil daar. Zij willen helemaal niet daar, daar naar terug. Nee, het probleem is als deze 60 mensen als die deze onderdak gaan geven, <lacht> dat er nog 5000 wachtende zijn ja. die exact hetzelfde eisen dan. Ja, maar, maar deze de... mensen zitten nu in de problemen. <lacht> nee, en de... ze zitten bij u in, in op uw terrein zitten ze nu. Deze mensen hebben de problemen zelf opgezocht. Ja. Ja? Maar, ik en nou, ik vind gewoon... meneer Van Leers... Meneer Leers met, ja. met al zijn wetten... Ja. heeft niet de lef... om hier wat aan te doen. Nee. Dus en u wijst ik, naar de overheid? Ik, ik wijs in principe naar de overheid. Ja. Dan wijs ik ook... naar de burgemeester van Amsterdam, meneer Van der Laan. Ja. Die ook heel veel zegt... maar ook helemaal niets doet. Meneer Bedoet... kan er niets aan doen, want ja. die is weer... Een bijwagen van meneer Van der Laan. Meneer bedoelt is dus de stadsdeelvoorzitter hier. De stadsdeelvoorzitter, de man die... Kortom, u stelt vast dat er heel veel mensen niks doen. Niemand doet er wat. Nee. En ik vind gewoon... Dit is niet normaal hoe deze mensen hier zitten. Daar is iedereen van bewust. Maar je kan niet zeggen op een gegeven moment... We gaan ze in een gebouw stoppen... Nou ja. Waar eigenlijk ook voor deze mensen helemaal niks is. Maar het is daar binnen wel warmer dan in die tentjes hier. Ja goed beste man, maar er zijn er nog vijfduizend ja. hier in Amsterdam. Ja, ja, goed. U, ja goed, ergens moet iemand bewegen. Maar ik begrijp uw positie ja. ook wel. Ja ja, nee. Ik bedoel, ik, wij zijn u er... hebt de sleutel in uw hand van een gebouw. Wij willen ze er dus beslist niet in. Mevrouw van Dornink staat hier nog steeds ook al een beetje verkleumd aan ja, het ik, worden. Ik zei er was een half uurtje. En van ik GroenLinks in Amsterdam. Ja. Jullie hebben net kennis gemaakt met oh, ja. elkaar. Mevrouw van Dornink, wat wilt u nog zeggen? Het punt van meneer Kloosterman is duidelijk. Wat mij betreft hoeven de mensen niet in deze school, maar er moet langzamerhand een opvang komen. Wat ik al zei, het Rijk neemt de verantwoordelijkheid die ze hebben niet. Dan moet de gemeente Amsterdam het ja. doen, dan moeten we opvang bieden. De gemeente Utrecht doet het. Ja. Uh, Meerdere gemeenten kunnen het doen, dat niet alle druk, zoals meneer zei, alle druk hier op Amsterdam komt. Als alle grote steden gewoon opvang bieden aan mensen die niet terug kunnen naar het land van herkomst, wat iedereen ermee eens is... dat mensen echt gewoon niet uitgezet kunnen worden... alle grote gemeenten verantwoordelijkheid nemen, opvang bieden... Ja. dan zijn deze mensen, mensen tenminste menswaardig opgevangen. En ik vind dit, nou, dit is onmenswaardig. Daar sluit ik mij uh, van harte bij aan. Ik ja. zou zeggen, terug naar Hilversum, groeten uit Amsterdam als dorp. mark Visser, het ging over het regeerakkoord... en de maatregelen voor illegalen. En op het laatst ging het nog over de toestand van de mensen in het tentenkamp daar. Het is zes minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij nemen u nog eventjes mee naar uh, Hans Wiegel. Want hij heeft flinke kritiek op het regeerakkoord. Deze VVD-prominent. Vanochtend hier in deze uitzending. Het plan voor het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie... gaat de middeninkomens veel te veel geld kosten, vindt hij. Wiegel noemt de voorstellen nivellerender dan Den U. Als je kijkt naar een gezin waar de beide ouders werken, jong of ouder... ja, die betalen tot nu toe uh, zo'n beetje met z'n tweeën 2.000 euro aan, aan uh, premie per jaar. En het gaat dus oplopen voor zo'n gezin naar 10.000 euro. Dus het is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien uh, nog nivellerender dan toen het kabinet een ouder zat. En nou vraagt Wiegel zich af of VVD en Partij van de Arbeid daar wel voldoende steun voor zullen krijgen in de Eerste Kamer. We hebben natuurlijk de Tweede Kamer, maar we hebben ook de Eerste Kamer, een instituut dat u wel en mij ook wel bekend is. En uh, in, de eerste, in de Eerste Kamer hebben Partij van Arbeid en VVD geen meerderheid. En ik ben er bijna zeker van dat daar het CDA en ook D66 voor deze nivelleringsactie uh, absoluut niet voelen. Joost Willings in Den Haag. Ja, goedemorgen. Joost, nou, dat is toch stevige kritiek vanuit de VVD. En ik zie uh, op Twitter allerlei oppositiepartijen uh, in de handen wrijven. Jack de Vries heeft uh, de quote van uh, Wiegel al geretweet, zoals dat heet, doorgestuurd. Um, ik zie mensen van GroenLinks uh, zeggen... Wiegel complimenteert hiermee Samson. Leef deze kritiek, denk jij, niet alleen buiten de, binnen de oppositie... Um, maar ook binnen de VVD. Ja, die zou ongetwijfeld uh, breder leven natuurlijk niet hier bij de Haagse VVD. Daarvan zeggen ze wel, van, uh, vanaf het moment dat het regeerakkoord... eigenlijk bij iedereen op de mat lag, van let op wat er met die ziektekostenpremie gebeurt. Want dat is echt heel, heel erg heftig. Dus wat dat betreft heeft Wiegel gelijk. Dit is een enorme nivellerende maatregel. Maar ja, dat hebben ze bewust moeten weggeven in deze formatie. En daarvoor heeft de VVD weer andere dingen teruggekregen. Dus ze, ze, ze hebben het bewust gedaan. Maar ongetwijfeld zouden bij de achterban uh, gemord gaan. Worden, ja, daar kan je wel vergif op innemen. En zeker als de heer Wiegel zich uh, gaat mengen in de strijd. Nou, dus Joost, wat Wiegel ook zei... ze hebben zitten slapen bij de VVD tijdens de onderhandeling. En dat hoorde je gisteren ook al wel een paar keer. Dat lijkt acht jij niet aan nemen. Dus. Nee, nee, nee, nee. Want het, het, de, de inkt van het, van, uh, zeggen, van het kopiëren van het regeringskort was nog niet droog. En toen hoorde, hoorde ik al van VVD'ers... nou, die, die ziektekostenpremie, kijk daar maar eens goed naar. Ga maar eens rekenen. Want dat is echt heel heftig. Dus ze, ze weten donders goed wat ze gedaan hebben. Hm. Nou, uh, stelt Wiegel... Ook dat er wel eens problemen voor, nou ja, in dit geval dan de P van de A, dat is een uitdrukkelijke wens van de P van de A, zouden kunnen ontstaan binnen de Eerste Kamer, omdat daar de combinatie geen meerderheid heeft. Zie jij dat ook? Ja, dat zie ik ook. Dat hoorden we gisteren al een beetje opkomen van dat dit nou net een maatregel is. Waarin inderdaad, als je gaat rekenen, nou dan kunnen ze misschien nog wel rekenen op de steun van de SP in de Eerste Kamer, maar dat is niet voldoende. En heel veel andere fracties zullen het inderdaad afwijzen. Dus het eerste politieke probleem voor Rutte 2 dient zich eigenlijk al gelijk aan. Het kabinet zit er nog niet. Uh, overigens, ik vind het wel opmerkelijk dat nou juist uitgerekend Hans Wiegel met deze kritiek komt. Oh, dat is, ja, Kijk, uh, uh, uh, in de verkiezingscampagne en vlak voor de formatie was hij degene die iedere keer zei ik vind dat de VVD is met de SP moet gaan samenwerken. Mm -hmm. Nou, dat mag hij vinden, maar ik, ja, ik durf er bijna een vergif op in te nemen dat als de VVD met de SP een kabinet had moeten vormen dan waren er wellicht nog meer nivellerende maatregelen geweest. Dus hij zwabbert een beetje. vind ja, ja, ik vind het wel een beetje curieus kritiek. Als je zelf pleit voor een kabinet VVD-SP en dan komt een kabinet VVD-Partij van de Arbeid en je, en je schrikt dat er geniveleerd wordt, dan denk ik, ja, dan moet je, moet je ook maar eens verkiezingsprogramma's gaan lezen. Ja. ja Dan zegt hij, nou ja, misschien kunnen ze er nog wel iets aan doen. Uh, acht jij dat aannemelijk? Of, of hoe rotsvast is dit akkoord nou? Nou nee, ja, kijk, de, wat natuurlijk altijd gaat gebeuren in, in, de, in de politieke realiteit, inderdaad als blijkt dat er geen steun is in de Eerste Kamer, moeten ze toch, toch een list gaan verzinnen. Het plan moet natuurlijk ook nog uitgewerkt worden. Dan kan er ook nog aangesleuteld worden. Dus er is niet gelijk een man overboord. Maar dit, is wel een, uh, dit, dit wordt wel een dossier, zal ik maar eventjes zeggen. Ja, en Joost, het is niet uh, aannemelijk dat er tussendoor nog gesleuteld gaat worden, nu alvast, dat het rumoer wat aanzwengelt, zwelt uh, binnen de VVD, doordat Wiegel nu het hek openzet. Nou nee, want ze kunnen alle nog verwijzen van het moet nog uitgewerkt worden. En, en wat natuurlijk ook zo is, je moet het natuurlijk in balans kijken zien. Hè? Kijk, het is natuurlijk wel zo als je puur kijkt naar die zorgpremies. Mm. Nou ja, dan, dan, dan schrik ik ook wel, moet ik zeggen. Maar ja, goed, er staat dan wel belastingverlaging tegenover. En als je gewoon kijkt naar de inkomensplaatjes, dan, dan gaan uh, heel veel mensen er een heel klein beetje op achteruit. En, en heel veel mensen gaan er een heel klein beetje op vooruit. Nou ja, maar op vertrouwen dat die koopkrachtplaatjes kloppen, zou maar zeggen, hoef je niet al te druk te maken. Maar goed, het kan voor individuele mensen kan zo regeren natuurlijk heel erg vervelend uitpakken. Ja. Joost Verlings vanuit Den Haag, dank je. En wilt u de uitspraken van Wiegon nog eventjes terugluisteren? Dat kan. Gaat u dan naar nos.nl? Daar vindt u ze. Half tien einde van dit NOS Radio In journaal. Op de Ra op Radio 1 nu op de KRO. Ja, op ja. de radio. Hoe, radio. Is dat? hoe heet ja. dat medium ook maar weer? <laughs> Sven Kokkelman nu, die niveleert gewoon door. Uh, nou, dat valt nog te bezien. Oh. Duizenden banen dreigen, dames en heren, naar het buitenland te verdwijnen... omdat er in Nederland een schreeuwend tekort ontstaat aan technisch personeel. En daarvoor waarschuwt de rugnummer 1 van Siemens de CEO van eh, toch de grootste Nederlandse werkgevers in de industrie. Het regeerakkoord belooft de woningmarkt weer vlot te trekken... is de belofte, maar dat gaat helemaal niet lukken, zegt Lex Hoogduin. Die is hoogleraar economie en oud-topman van de Nederlandse bank, zoals je weet. En waar heeft Duitsland zoveel van dat het geld toegeeft... als wij het van ze afnemen? Braadworst, Energie. Groene <lacht> stroom. En het gekke is, dat dat ja, wel. Ja, we zwijgen even geld toe, maar het gekke is dat jij en ik ook gewoon betalen bij onze energiemaatschappij. En ja. nog wel de normale prijzen ook. Hoe kan dat nou? Daarover gaan we praten. En we hebben contact met Joost Vullings die we net ook hoorden. Ah. Want het debat, het proceduredebat, gaat straks om kwart over tien van start. Hoort u ook hier op Radio 1. Eerst nu het nieuws, Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. VVD-prominent Wiegel vindt dat de plannen van VVD en PVDA voor de inkomensafhankelijke zorgpremie moeten worden aangepast. In het NOS Radio 1 Journaal sprak hij van een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien nog wel nivellerender dan het kabinet Den Uil. Wiegel is ook voorzitter geweest van Zorgverzekeraars Nederland. De winst van Air France KLM is de afgelopen zomer flink gestegen. Vorig jaar werd in het derde kwartaal 14 miljoen winst geboekt... en dit jaar was het 306 miljoen. En dat komt vooral door de toename van het aantal passagiers. Het vrachtvervoer dat gaat nog altijd slecht bij Air France KLM. In Birma is opnieuw meer opium geproduceerd dan het jaar ervoor. Opium is een grondstof voor onder meer heroïne. Toename wordt veroorzaakt door een groeiende vraag naar heroïne in Azië, zegt de VN. Na Afghanistan is Birma de grootste opiumproducent ter wereld. En in New York gaan de vliegvelden JFK en Newark vandaag weer open. Ze waren dicht vanwege de orkaan Sandy. En Nederlandse deelnemers aan de marathon van New York komen naar verwachting vandaag aan in de stad. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADW Verkeersinformatie: de A27 van Utrecht naar Gorkum is weer open. De weg was vanochtend lange tijd dicht na een ongeluk. Er staan nog 20 kilometer files. De langste files staan op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. bij Geuzenveld 7 kilometer. Op de A10 Zuid richting Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Voor de rij staat 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En op de A12, de Utrecht, staat tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer. Het laatste filmlaboratorium van Nederland zien. Normaal gesproken beginnen wij met een tune en een pingel... En uh, heet ik u dan van harte welkom. Dat doe ik dan nu maar op deze manier. Nederlandse industrie, dames en heren, brengt banen naar het buitenland... door een tekort aan technisch personeel. De Nederlandse consument wil uh, uh, niet alles betalen voor goedkope Duitse energie. Maar dat moeten we wel, en dat is merkwaardig... aangezien wij geld toegeven als land aan die Duitse goedkope stroom. Sneek maakt zich op voor de tweedaagse voetbaldagen... en het ochtendhumeur van Koos is. Drie minuten over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. <middels> Sander Bartling is vanochtend in Amsterdam, we horen hem maar even. Het laatste filmlaboratorium van Nederland, Cineco, is failliet. En waarom dat heel erg is voor de Nederlandse film, hoort u zo. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland, kro.nl 3 op de 10 Nederlandse industriebedrijven, dames en heren, dreigt failliet te gaan of te vertrekken naar het buitenland. Reden, tekort aan technisch personeel. Af van de touw, goedemorgen. Meneer Van der Touw, goeiemorgen. Ook geen contact met meneer Van der Touw. We hadden verbinding met hem, maar dat is even misgegaan blijkbaar. Hij zit in een auto ergens op een snelweg in Nederland. Hij moest even parkeren, begrijp ik. En uh, we proberen hem nu zo snel mogelijk weer uh, terug te bellen. In ieder geval is zijn... Uh, een noodklok die die luidt, tamelijk uh, urgent. 150.000 banen staan er namelijk op het spel... als we niet heel snel iets doen aan de technische uh, industrie in Nederland... en het opleiden van technisch uh, personeel. Ik geloof dat we nu weer contact hebben met Ab van der Touw. Meneer van der Touw, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ik zei net al, uh, u vreest dat er 150.000 banen op de tocht komen te staan... als we niet heel snel iets doen? Dat zijn er wel heel veel. Hoe komt u bij dat cijfer? Uh, dat is uh, makkelijk uh, demografisch uh, uit te rekenen. Tussen 2016 en 2020 gaat er een, uh, een hele grote uh, cohort van de zogenaamde babyboom generatie ook in de technische maakindustrie met pensioen. Maar dat is toch eigenlijk wel vrij merkwaardig als we weten dat de werkloosheid oploopt... het aantal vacatures daalt uh, en u zegt we kunnen geen personeel krijgen? Ja, dat is op dit moment nog niet het geval. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat uh, economische malaise... Uh, de problematiek die eraan staat te komen wat versluiert. Je zou misschien kunnen zeggen dat het op dit moment een blessing in disguise is... Maar het, uh, het neemt niet weg dat we als we niet meer mensen in de techniek gaan opleiden, dat de problemen in uh, de tweede helft van de van de twintig jaar gaan komen. Dus tussen 2015 en 2020. Juist, dus het grote probleem moet nog komen en dat gaat een beetje hand in hand met de vergrijzing, zegt u eigenlijk met zoveel woorden. Ja, exact, exact. En daarom ja. hebben we nog wel tijd. Want het betekent dat de mensen die nu, de jongeren die nu voor techniek kiezen, dat die over vier, vijf jaar als ze de arbeidsmarkt opkomen. Ja. Hele goede perspectieven zullen hebben. Ja, maar dat horen we al jaren. En de politiek roept ook al jaren op om vooral een technisch vak te Kiezen, maar het wil maar niet lukken. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat we de hand in eigen boezem moeten steken. We hebben voorkomen dat uh, uh, we hebben er niet goed voor gezorgd uh, dat het imago heel goed is. Uh, het wordt veelal gezien als vies, vuil werk in overhols, wat niet het geval is. Het begint eigenlijk al met uh, verkeersborden van de ANWB. Als je de aanduiding ziet van een industrieterrein, dan zie je een ouderwetse schoorsteen met rook. Ja. Nou, dat is een beeld wat eigenlijk uh, grotendeels voorbij is. Wat moet je er nou, dan dan neerzetten, een soldeerbout? Uh, uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen, of een computer of een app. Hè, van uh, uh, alles wat, laten we zeggen, technisch cool is. We doen er overigens heel veel aan met het platform Berta Techniek. Ja. Uh, en met de verzamelde ondernemers van de SME. Ja. Uh, met, uh, met voorlichtingsdagen voor ouders en kinderen. En je ziet dat dat geweldig helpt. De afgelopen jaren hebben. Uh, Vanaf het lagere tot het hogere technische onderwijs uh, gemiddeld per jaar zo'n 10% meer kinderen voor techniek gekozen. Dus ja. dat zit wel zo. Maar goed, tijd. u bent een weldenkend mens. U leidt een hele grote onderneming in Nederland. Uh, dan moet je wat kunnen. Dan weet u er ook wel dat als je een verkeersbord boven de weg verandert, dat je dan niet meteen tienduizenden mensen uh, bij de poorten van een opleiding hebt staan. Nee. toch? Ja, daar begint het mee. We beginnen dus ook met voorlichtingsdagen en met uh, reclamespots. En laten zien wat voor een aantrekkelijk werksperspectief er in de techniek is. Ja. En uh, we hebben in het rapport wat we gisteren aan minister Verhagen hebben aangeboden laten zien. Ja. Dat er overal in het land hele goede voorbeelden zijn. En we ja. pleiten ervoor om die goede voorbeelden met een olievlekwerking over het land uit te spreiden. Ja. En dus U, er zijn goede voorbeelden uit Limburg, goede voorbeelden uit Arnhem, uit de Randstad. Ja. En daar pleiten we voor. U zat bij de demissionair minister van Economische Zaken als hoofd van een verkenningscommissie... die uh, oplossingen aan het ministerie van Economische Zaken aandraagt om het tijd te keren. Belangrijk punt, er zijn te veel technische MBO4-opleidingen. Wat ja, zijn dat ja, eigenlijk, MBO4-opleidingen? Ja, nou, MBO4, dat is de meest uh, uitgebreide MBO-opleiding. En we hebben eigenlijk de afgelopen jaren... Een, uh, een wildgroei gezien van uh, allerlei uh, uh, subspecialismes en hobbyopleidingen. Terwijl we eigenlijk weten dat mensen die in de techniek werken een leven lang leren. En daarom is een veel bredere basis belangrijker. Dus we hebben gedacht mbo4, dus die vierjarige brede opleiding. Ja. Die we vroeger gehad hebben in vijf... Basisvarianten die zou eigenlijk weer terug moeten komen. Uh, je hebt nu allerlei wildgroei. Je hebt dakbedekkers bitumen, dak, dakbedekkers uh, riet, dakbedekkers lood. En uh, dat zou je <laughs> eigenlijk uh, moeten afschaffen. Dat is een beetje een gekke wildgroei. Ja. Overigens moet ik ook daar als bedrijfsleven het hand in eigen boezem steken. Ja. Wij hebben vaak hele specifieke advertentieteksten. En daar heeft het MBO-onderwijs ook op ingespeeld. Ja. Gezamenlijk zijn we tot ontdekking gekomen. Terug weg met al die malle fratsen. En terug naar basisopleidingen. Nou, misschien moet u zelf ook voor de klas gaan staan dan. Ja, dat is ook een hele goede. Uh, ik heb zelf een aantal jaren in het onderwijs gezeten, dus ik weet hoe leuk dat vak is. En wij pleiten in het rapport ook voor dat uh, docenten uh, deelstage lopen in het bedrijfsleven en omgekeerd dat uh, docenten, ook, uh, uh, uh, dat uh, medewerkers van het bedrijfsleven ook voor de klas gaan staan. En wij doen dat uh, al met JetNet, jongeren en technieknetwerk. En zo zijn er veel bedrijven zoals Shell, uh, Unilever, uh, DSM, Siemens die uh, behoorlijk wat vrijwilligers. Wij hebben er een stuk of twintig die uh, geregeld uh, lessen geven in het standaardcurriculum van de scholen. Dus het zijn niet vrijblijvende gastlessen, maar echt opgenomen in het uh, eindexamenprogramma. Ja, nou krijgen we een nieuw kabinet. Uh, daar staat in het register het conceptregerakkoord staat dat er 250 miljoen extra wordt geïnvesteerd in het MBO. Accent ligt daar op techniekonderwijs en vakscholen. Nou, daar moet u dan blij mee zijn, maar is het ook ja. genoeg? Nou, daar zijn we daar, daar zijn we buiten blij mee. Uh, dat is eigenlijk een voortzetting van het succesvolle topsectorenbeleid van uh, minister Verhagen een techniekpakket waar hij het over heeft. En die 250 miljoen die zijn vreselijk belangrijk, omdat die technische opleidingen, um, oefenmachines, uh, uh, leslokalen met praktijkruimtes nodig hebben, die nogal kostbaar zijn ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een communicatieopleiding of een psychologieopleiding. Ja. Dus daar zijn we buitengewoon blij mee, maar we zijn er nog niet. Bedrijfsleven en ROC's zullen ook, wat ik net al zei, gezamenlijk de handen in elkaar moeten slaan om te zorgen voor een betere promotie en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Goed. Uh, vanochtend in het nieuws overigens over dat nieuwe kabinet gesproken dat een deel van het bedrijfsleven vanwege de lastenverzwaring overweegt om naar het buitenland te vertrekken. Geldt dat ook voor Siemens Nederland? Nee hoor. Wij, wij, wij, wij zijn uh, helemaal opgesteld voor de infrastructuur en de infrastructurele problemen in de grote steden: de energievoorziening en distributie, het uh, elektrische en schone kloppenbaar vervoer. Uh, dat willen we graag in Nederland blijven doen. En uh, het is heel begrijpelijk dat er sprake is van een lastenverzwaring. En uh, uh, voor zover ik het kan overzien uh, is het zo dat de sterkste schouders het meeste te dragen krijgen. U hebt op dus dit Samsom gestemd hoor ik al. Uh, uh, wij hebben op het... Uh, op, op, uh, wij hebben het doen uiteraard helemaal niet aan politiek, maar ik vind <lacht> dit een, een buitengewoon... <lacht> maar u zelf toch wel? Uh, ik zelf wel, ja, maar dat, dat is niet relevant. U spreekt met mij als voorzitter van de <lacht> <lacht> mensen respectievelijk van de Verkenningscommissie. Ja. Ik was er al bang voor. Ja, ja. ja. ja ik ja, krijg ja. geen antwoord, hè? Nee. Ja. nee. Maar um... ik vind dat, het lijkt mij een heel prudent beleid wat nu naar voren komt. Dus uh, ja. ik denk dat het goed is om uh, het vertrouwen in de Nederlandse samenleving terug te krijgen. Want we hebben eigenlijk een geweldige basis. Ja. En het is zeker niet te laat. Dus ik ben uh, eigenlijk wel positief gestemd, meneer dan. Nou, dat is heel prettig. Uh, behalve ja. dan dat er echt uh, heel in hoog tempo dus, uh, technisch opgeleide mensen bij moeten. Uh, nog even naar uw branchegenoot Imtech... maakte gisteren bekend 900 panten moeten ontslaan. Dat ze de komende jaren geen verbetering zien. Hoe staat Siemens ervoor eigenlijk? Vreest u dat ook? Nee, op dit moment niet. We zijn wel terughoudend met het aannemen. We blijven wel investeren in stageplekken en in uh, jonge mensen, uh, maat door dezelfde malaise waar ook uh, Imtech door getroffen wordt. Ja. Zij zijn veel arbeidsintensiever op, uh, op de markt dan wij dat zijn. Dus meer in de handjes en wij wat meer in de apparatuur. Ja. Uh, maar nogmaals, wat ik in het begin van het interview zei, het, is, het versluiert het probleem wat eraan staat te komen enigszins. Het is natuurlijk buitengewoon onvoortuinlijk voor de betrokkenen in dit geval. Ja. En uh, het is wel van belang overigens dat de ROC's uh, doorgaan met continue om- en bijscholing. Want die 900 mensen die nu aan de kant komen te staan, ja. helaas, als we die met steun van de ROC's en de, en de post-HTO-opleidingen kunnen bijschatten voor de jobs die er over twee, drie jaar wel gaan komen. Ja. Dan kan het leed enigszins verzacht worden. Goed. Belt u ook met een telefoon van uw eigen merk, of niet? Uh, nee, die hebben we niet meer. Dat oh, nee. we <laughs> de telecommunicatie, daar zijn we uitgestapt. Oké, okay, ik hoor het piepjes op de lijn. Goed, ik dank ja. u zeer voor uw tijd en uw pleidooi is helder. Meer mensen ja. dus aan de techniek, want anders hebben we straks een enorm probleem en gaat dat 150.000 banen kosten. Uh, zo is dat, meneer Kokkelman. Ik dank u vriendelijk. Ik dank u zeer, meneer Van der Touw. Ja, de ja Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het kabinet wil een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Maar als een circustijger een jong krijgt in gevangenschap... is dat jong dan ook nog wild? Dat is een vraag aan de emeritus hoogleraar Biologie, Jan van Hoof. Dat hangt er een tikje vanaf van, wat je de definitie voor, uh, die, van de definitie die je voor wild geeft. Bij die tijger kun je zeggen... De tijger, dat tijgerjong, groeit op onder kunstmatige omstandigheden, gevangenschap. Hij kan tam worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee een gedomesticeerd dier is. Hij blijft het karakter van een wilde tijger houden. En als hij groot wordt, zelfs als hij tam is... kan het moeilijk worden om hem toch met hem te blijven omgaan. Dus het hangt er een tikje vanaf, en ik denk dat het in het wetvoorstel bedoeld is een dier zoals die met zijn genetische make-up uit het wild komt. En dat is hij nog steeds. Anders is het antwoord van Jan van Hoven. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Sander Bartling met een microfoon en iemand die vertelt waar we ons bevinden. Nou, hier komen we dus in het uh, domein waar we allerlei soorten van films bewaren die in het verleden zijn gemaakt. Filmproducties. Ja, hoog opgestapeld in de op rolkast. Documentaires, speelfilms, commercials, kunstfilms. Uh, bijvoorbeeld hier Schatjes, uh, Blind Date van Goch. Even aanraken hoor, de rol van uh, Schatjes, ik Blind Date. Hier, uh, Willeke van Ammerooi. De halve Nederlandse De filmgeschiedenis ligt hier. De bende van Os, ja, precies. Er ligt hier een uh, stukje cultureel erfgoed. En hier is het laatste ontwikkelingslaboratorium van Nederland. Dat um, Cineco, uh, Peter Limburg, directeur van Cineco. U bent restaurateur en bewaarder van celluloid. En u bent failliet, hoe komt dat? Dat heeft uh, meerdere oorzaken. In eerste instantie... Uh, hebben we al een aantal jaren te maken met een, uh, een verkeerd zeg maar een ongelijk speelveld... waar het gaat om belastingmaatregelen. De landen om ons heen die, uh, die verstrekken een, een uh, aanvullende subsidie voor een filmproductie. En dat betekent dat diezelfde filmproductie, die dus in Nederland wordt gemaakt... door een Nederlandse producent, uh, helaas wel in het buitenland afgewerkt dient te worden. Want die dat is een betekent. voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Dat is één... Twee, er was een groot project, dat heette Beelden voor de Toekomst. Dat was een nationaal project om het cultureel erfgoed te gaan digitaliseren. En toegankelijk te maken voor het publiek en te bewaren. Dat is, halverwege de missie is dat gestopt. En dat heeft ons ook een, bijna een 50% van de omzet gekost. Dus een halvering. Ja. Uh, en dat samen met, uh, met die belastingmaatregel die ontbreekt. Ja. Ja, Eén van, van de mensen die uh, van uw uh, diensten gebruik maakt... is documentairemaker Pieter in de Kroon. U staat er een beetje beteuterd bij... want uw internationaal bekroonde documentaire Hollands Licht... die ligt hier nog. Hè? Die wordt op dit moment digitaal gerestaureerd. Ja, ooit gedraaid op analoog film. Uh, nu gezien de ontwikkeling in de bioscoop over te zetten naar uh, digitaal systeem. Uh, dus ik zat eigenlijk midden in de digitale restauratie... En Conservering en het maken van een digitaal projectieprint. Ja, En helaas moest ik halverwege de deur uit, want de boel werd even stopgezet. En nu kunt u er niet meer bij. Klein drama voor mij, en ook voor toekomstige kijkers. En ik hoop natuurlijk als filmmaker van harte dat er toch nog mogelijkheden zijn... om dat werk af te ronden. En niet alleen, niet alleen dat werk, maar als je toch kijkt... als ik kijk als filmmaker naar de kwaliteiten van zo'n laboratorium... dan zie je dat er ongelooflijk hoeveelheid know-how is. Je ziet dat er veel buitenlandse opdrachtgevers naar Nederland komen... Door die, voor die specifieke restauratie-know-how. Het zou natuurlijk eigenlijk een drama zijn als een Nederland geen filmlab meer zou hebben. Nee. Uh, Peter Limburg, dat is wat er nu dreigt te gebeuren. U bent al failliet. De Nederlandse film verhuist op die manier naar het buitenland? Ja, ja exact. En zo wat... zo, zo uh, zwart-wit ligt het. Ja. Dus, dus iemand als Paul Verhoeven, die zijn film nog steeds op celluloid draait... Die, die kan dat alleen nog maar doen in het buitenland? Ja, maar dat geldt natuurlijk voor elke filmmaker. Iedereen die kiest, hè, want het is natuurlijk een keuze of je wel of niet digitaal draait. Uh, uh, en er is dus zelfs weer een kleine trend terug naar uh, om het op film te draaien. Um, ja, dat zal dan in het buitenland afgewerkt moeten worden. Dat kan niet meer hier. Ja, nou, de, de meeste Nederlandse speelfilmproducties krijgen steun van het Filmfonds. Kan die niet, net als in het buitenland, ook de voorwaarden aan subsidie verbinden... dat die gemonteerd gemaakt moet worden in Nederland? Ja, maar die, uh, uh, zover is het dus nog niet. Uh, er wordt al jaren over gesteggeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar op de een of andere manier wil de overheid er niet aan. Uh, er wordt er Vanuit alle kanten, vanuit het hele facilitaire veld, productieveld, wordt er uh, uh, gehamerd op het hebben van een dergelijke maatregel. Het zou voor iedereen een, een, een, een zegen zijn als die er zou zijn. Oké, okay, gezocht dan dus. Gulle Mecenas die wil investeren nou. in de Nederlandse film. Ze mogen nu bellen. Dat was een bijdrage van Sander Bartling vanuit Amsterdam. Straks, Nederlandse consumenten betalen het volle pond voor goedkope Duitse stroom. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2004. Hij voltooide zijn eerste elfstedentocht in 1941. En de laatste in 1997, Willem Augustin. Dit weekende overleed hij. In de Week van Allerzielen brengt de KRO een ode aan de doden. Willem Augustin was een karakteristieke schaatser. Hij overleed deze dag in 2004. De Amsterdammer reed de Alstede-tocht maar liefst negen keer. In 1997 reed Augustin zijn laatste tocht als bijna 74-jarige toerijder. Tijdens die tocht werd hij gevolgd door Nova-verslaggever Roland Stekelenburg. Willem Augustin was vooral voor alles een ongelooflijke sportman. Uh, nou ja, hij heeft al die alsteeders toch te gereden, maar uh, zelfs dik in de zeventig, uh, ja, was hij elke dag bezig met skileren, met fietsen, met schaatsen, uh, met wandelen. Uh, dus ja, een man die zijn hele leven uh, vooral met sport uh, bezig is geweest. Hoe ver was het en hoe zwaar? De laatste twee Nova's hebt u Wim Augustin kunnen zien. 73 jaar, bezig met de voorbereidingen voor zijn negende tocht. Vanochtend ging hij van start samen met Nova-verslaggever Roland Stekelenburg. Ook lid van de Elfstedenvereniging. Vereniging, met één kruisje en een camera in zijn rugzak. Kijk hoe het ze verging. Ja, wat mij toch als jonkie uh, nog een, uh, nogal eigenlijk tegenviel is dat ik aan het begin vooral ongelooflijk moeite had om hem bij te houden. Dus hij was een soort diesel. Als dat eenmaal, eenmaal op gang was en hij was in zijn slag, ja, dan moest je echt uh, flink de zeilen bijzetten om in zijn spoor te blijven. Uh, dat veranderde tijdens die afstredentocht van 97 in de tweede helft. Uh, toen merkte je toch dat hij op leeftijd kwam en met name toen het ijs slecht werd in het noorden en de schemer en later het donker kwam. Toen had hij het moeilijk en uh, toen waren de rollen omgekeerd. Ja, ik, door, ik, ik heb dat nooit meegemaakt in het donker. Ik heb het altijd licht gereden. Al die toch die, die, die gereden vroeger, altijd licht. En dan ben ik drie jaar gedag al maanden gedronken. Verschrikking vind ik het. Is dat verschrikking? Ik vind het een verschrikking. Ontzettend. Maar ja, ik ben daar nog een beetje aan gewend. Ik moet nu nog, uh, jullie staan 13 uur op het thuis. Realiseer je dat? Ja, ik realiseer het nu. Maar we halen het en daar gaan we om. In de periode als Nova-verslaggever ben ik veel bij hem thuis geweest. En in, in de voorbereiding hebben we ook veel reportages met hem gemaakt... En ja, ik heb hem uh, vrij persoonlijk leren kennen in die periode. En, en zeker daarna ook. Want als je samen zo'n avontuur meemaakt, uh, dat schept natuurlijk een band. Uh, dat is een ongelofelijke, hartelijke, warme man met een met hart op de juiste plek. Hij was trouwens overtuigd uh, communist. Uh, op de schoorsteenmantel bij hem thuis stond ook een, uh, een borstbeeld van Lenin. Maatschappelijk heel betrokken, echte Amsterdamse kerel. Hendelopen. Ademaar een bosman. Die tussen Walken en Hendelopen zijn ingehaald. Kom de wedden van een groep. Ja, dat was 1941. Dat was de eerste elfstedentocht die Willem Augustin uh, wilde gaan schaatsen. Dat was natuurlijk oorlog. En hij wilde met de trein van Amsterdam naar Leeuwarden... maar miste de trein. Uh, en ja, er zat niks anders op dan uh, de fiets te pakken. En, en dat, dat heeft hij gedaan. Hij heeft dat verhaal... Uh, voor het eerst bij ons op televisie verteld en later vele keren. S'avonds om zeven uur uit Amsterdam vertrokken, op de fiets uh, aangehouden... bij de afsluitdijk door de Duitsers, uh, uiteindelijk weer doorgelaten... in Harlingen nog een keer gearresteerd door de politie... Uh, en komt s ochtends uh, om kwart over zes uh, aan in Leerwarden... waar hij om kwart voor zeven uh, gestart is voor zijn eerste Elfstedentocht... Uh, die hij gewoon trouwens uitgereden heeft. Je hebt schaatsen in je lichaam. Dat heb je, of je hebt het bijna niet. Dat heb je iets, want ik heb nog, nog drie broers die moeten dan schaatsen. Nee. Maar waarschijnlijk komt het ook niet. Kairo's ode aan de doden. Voor wie? Wie steek jij een kaarsje aan? Hoeland Stekelburg deed dat voor Willem Augustin, de karakteristieke schaatser die overleed deze dag in 2004. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 8 voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Als de zon schijnt, of er een windje staat... dan produceert Duitsland zoveel energie... dat het Nederlandse bedrijfsleven geld toegeeft... om een overschot aan groene stroom af te nemen. En toch moeten wij als consument er gewoon voor betalen. Katrinus Jepma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar energie en duurzaamheid aan de Universiteit van Groningen. Hoe kan dat nou, dat wij moeten betalen... voor iets wat die uh, energiegiganten gratis van de Duitsers krijgen? Uh, dat is een kwestie van contracten, uh, maar op zichzelf is het waar dat uh, onder bepaalde omstandigheden, als die Duitse stroom niet weg kan uh, en het systeem moet in balans zijn, dus dan moet het op een andere manier ergens naartoe gebracht worden, dat het dan inderdaad tegen hele lage of zelfs negatieve prijzen in Nederland binnenkomt. Dat is inderdaad soms het, het geval. Dan kunnen we ook wel wat korting krijgen, toch? Uh, ja, dat is een kwestie van onderhandelen met de leverancier. Maar de, uiteindelijk, de, de, de handelaar die het opkoopt, die heeft inderdaad het voordeel. En uh, of die dat doorgeeft aan de eindverbruiker, is een kwestie van contracten. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, heel vastgestelde prijzen hebt, ja, dan zul je er niet van profiteren. En als je meer variabele tarieven hebt, dan zul je er op termijn van kunnen profiteren. Maar ik moet er wel bij zeggen, die uh, negatieve prijzen voor stroom, dat is wel uitzondering. Maar inderdaad, het kan voorkomen. Hoe vaak komt het voor en hoeveel geld levert dat op aan een gemiddelde stroomleverancier Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar dit zijn echt uitzonderingen. Op zichzelf is het een normale situatie, we hebben het dus over Duitsland... dat de stroom die het Duitse bedrijfsleven nodig heeft... dat ze die gewoon krijgen van hun leveranciers. En dat je dus niet stroom hoeft weg te sluizen, zeg maar... om het systeem in balans te houden. Dus normaliter is het geen probleem om het systeem in balans te houden. Alleen wat je in toenemende mate nu krijgt, is dat... en dat komt ook door die wende in Duitsland... waar dus die, die kerncentrales worden afgeschakeld... Alle 17 uh, moet over tien jaar zijn afgeschakeld. Dat er steeds meer uh, windstroom uh, geproduceerd wordt in Duitsland. Ja. Uh, en dat wordt in het noorden geproduceerd. Ja. Terwijl die kerncentrales die stonden toch vooral in het midden en het zuiden. Ja. En de grote vraag naar stroom in Duitsland... die zit in het industriële hart, dat is vooral het zuiden. Ja. Dus wat je nu krijgt als een, een, zeg maar een nieuw probleem... is dat die noordelijke stroom van Duitsland... Uh, die moet dus naar het zuiden. Maar het transportnet is daar nog niet op ingericht. Nee, dat was gisteren ook in het nieuws. Want uh, de Nederlandse staat is groot aandeelhouder in Tennet. En Tennet is nou net het bedrijf... dat die stroom van noord naar zuid zou moeten brengen... met hoogspanningsleidingen... waar dan weer heel veel protest tegen is in Duitsland. Ja, dat klopt. Ja, dat is, uh, in, in 2010 heeft Tennet een groot deel van het Duitse net overgenomen. Tennet is inderdaad een staatsbedrijf. Dus dat is de Nederlandse, Nederlandse staat. Is daar de eigenaar van. Ja. Uh, en die is inderdaad verantwoordelijk uh, ervoor. Voor een deel. Om te zorgen dat die windstroom uit het noorden. En er gaat nog veel meer worden. Dat die uiteindelijk uh, door Duitsland heen. Naar, naar het zuiden van Duitsland kan worden getransporteerd. Uh, maar die ziet dezelfde protesten een beetje komen. Uh, als wat we natuurlijk in Nederland ook wel zien. Uh, de Duitsers hebben weinig zin in de hoogspanningsleidingen die in het landschap komen. Ze zijn bang voor de elektromagnetische velden die eromheen hangen... gezondheidsproblemen. Ze zien de waarde van de huizen wat dalen. Dus het gaat moeizaam en daardoor traag. Ja, en dat is dus ook een probleem en mogelijk risico voor Tennet... en dus voor de Nederlandse staat. Ja, nou ja, kijk, de Duitsers die oefenen nu druk uit... politieke, diplomatieke druk op, op Duitsland, op, op, op Nederland... dus op Tennet en in feite dus ook op de Nederlandse staat... om haast te maken... Uh, maar de Nederlandse staat heeft al gezegd, nou ja uh, er moet wel een business case zijn dus uh, u kunt niet uh, uiteindelijk uh, het kan niet zo ver komen dat de Nederlandse staat moet bijpassen en dus in feite de Nederlandse belastingbetaler moet bijpassen dus we hebben nu een beetje een situatie een onderhandelingssituatie waarbij de Duitsers zeggen van maak eens wat meer haast met het aanleggen van dit net uh, het, onder andere dus tennet. en tennet zegt van ja maar er moet wel een business case zijn ja. en bovendien uh, je hebt met alle vergunningproblemen te maken dus we kunnen dat niet altijd versnellen. Nee, dus dan zouden we dat dat de Duitse overheden ook wat uh, aan moeten bijdragen. Vanuit historisch perspectief nog interessant trouwens... dat Nederland dan de energieke motor wordt van Duitsland. Maar goed, um, het Nederlandse regeerakkoord schrijft trouwens ook... Hè, dat er extra geld wordt uitgetrokken voor groene energie. 400 miljoen. Krijgen wij ook zo'n energiewende... Uh, ja, nou de, de wende in Duitsland is dus vooral het, het afschakelen van die 17 kerncentrales. En dan valt een enorm gat, want die kerncentrales waren verantwoordelijk voor een vijfde van de stroomproductie in Duitsland. Dat is dus een, een soort van rigoureusheid in het beleid die wij in Nederland niet kennen. Maar uh, als je kijkt naar de plannen van het nieuwe kabinet, Rutte 2. Dan is dat wel wat pittiger, inderdaad. Wat in positieve zin bedoel ik dat. Wat betreft de vergroening van het energiesysteem. Ja. Uh, voorbeeld: uh, de hernieuwbaarheid, uh, de renewable doelstelling die we voor 2020 hadden, van 14 procent, die is opgehoogd naar 16 procent. Ja. Ik denk ook dat het maximaal haalbaar is. Bedoelen ja. uh, we meer aan besparingen en dergelijke? Wind op zee wordt weer bespreekbaar. Ja. Dus wat je in het algemeen ziet, is uh, bij dit kabinet. Uh, inderdaad, die 400 miljoen komt er per jaar bij aan subsidies. Naast de 2 miljard die we al hadden. Ja. Dus het algemeen. Het mijn beeld is toch wel dat dit kabinet meer pittiger doet. inzet op groene, ja, groene energie. Een kleine wende zou ik het willen noemen. Goed, Katrine Sjeppa, hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Universiteit van Groningen. Ik dank u wel. Straks meer over kabinetsplannen, namelijk om de woningmarkt vlot te trekken, gaat niet lukken, zegt een deskundige. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vanavond om 7 uur, de grootmeester van het hemmend orgel, Carlo de Wijs. Luister naar Kunststof, vanavond van 7 tot 8, Carlo de Wijs. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wist je dat tijdens de Donorweek duizenden mensen zich hebben geregistreerd als orgaandonor?